Jan van der Putten bij het NOS Journaal tussen Rotterdam Centraal en wegen Koper Diefstal. Bij Rotterdam-Alexander is een goederentrein gestrand doordat er door de diefstal ineens geen stroom meer op de bovenleiding stond. Als de trein weg is kan ProRail de schade repareren. Grote vrachtwagens betalen vanaf vandaag een kilometerheffing op tolwegen in België.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 Vijf EU-landen, waaronder Nederland, willen Oekraïne geen vooruitzicht geven op een EU-lidmaatschap. Dat zegt een Franse topdiplomaat in de Volkskrant. Tijdens de onderhandelingen over het associatieverdrag wilden Frankrijk, Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk per se geen tekst opnemen over vooruitzichten op EU-lidmaatschap. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil alleen kwijt dat Nederland zeer terughoudend is bij formuleringen over EU-toetreding. Turkije heeft dit jaar duizenden vluchtelingen teruggestuurd naar Syrië... en daarmee internationale regels geschonden, dat zegt Amnesty International. PvdA-leider Samsom zei in Nieuwsuur dat het in strijd is met alles waar wij voor staan. Hij noemde de reden om de deal van de EU met Turkije op te schorten. Premier Rutte vindt dat er meer geld moet naar veiligheid. Dat zei hij in Washington in een gesprek met studenten van de American University. Rutte vindt bovendien dat privacy het soms moet afleggen tegen veiligheid. Het weer nog zonnig en droog. Het wordt 11 tot 13 graden. In het weekend vrij zacht. 15 tot 20 graden. En vooral zaterdag is er flink wat zon. Dit was het NOS. -GD. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB.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 Thank you.